Dag 16 maart en dit is de Batvieren podcast. Ik ben uw presentator Julia Mulder en ik zit hier met Tom, Tom Staal. Ik dacht ja. dat ik hem moest afmaken. Dat ja, nee, dat ook, dat moest. Ook, ook ja, Dat ging een mooie willen. stereo, maar je hebt gelijk, daar zit je inderdaad mee. Ja, hey, uh, we zouden eigenlijk gaan koken hè. Ja, ja maar het, is, uh, het leven van de ZZP'er is rollen uh, uh, en stilstaan. En ineens liep het helemaal vol vandaag. En uh, sinds kort zit ik ook elke vrijdagnacht uh, bij de grote Robbie Muntz op de radio. Toen werd het uh, um, al even te krap om uh, een goede maaltijd neer te zetten. Maar je bent nog steeds van harte welkom een keer uh, aan te schuiven. Ja, want jij bent wel een beetje een uh, kookfanaat heb ik gemerkt. Eten is het belangrijkste in je leven. Het, uh, je stopt het in je lijf. En ik zeg altijd maar zo, het is, het, het, er is niks belangrijks. Het is nog belangrijker dan seks. Want zonder seks raak je gefrustreerd en zonder eten en drinken ga je gewoon dood. Ja, ja, kies maar. Ja, een heleboel gaan we het over hebben vandaag, maar ook gewoon een beetje over jou, over wat je van de dingen vindt en... Uh, oh, ik heb overal wel een mening je over. Je hebt overal wel een mening over. En uh, waaronder over eten. Mm -hmm. Maar... Um, ja, maar te beginnen, eten. Ik vind de etencultuur heel slecht in Nederland. Ja, die is, gewoon, uh, die is er eigenlijk nauwelijks. We hebben wel, uh, hoe het uit eten gaat, is wel vergeleken met 20 jaar geleden, ik ben al 41 mensen, is het, is het echt met sprongen vooruit gegaan. Uh, de, uh, maar hoe wij dagelijks eten, dat is echt, uh, ja, dat is echt verschrikkelijk. Als je, als je dat ziet. Uh, en dat uh, briet Ja, fabriek, dat wat, ik, wat ik al zei. Um, uh, in Frankrijk is het gewoon 70-80% ambachtelijke bakker en, uh, en, en de rest komt uit de fabriek. In Nederland is dat precies andersom. Bij ons komt 70-80% van ons brood komt, uh, uit de fabriek. En er zijn nog ongeveer 20% echte uh, ambachtelijke bakkers die zelf nog bakken. Uh, een goede vriend van mij is een van de beste bakkers van Nederland, patissier ook. De jongen staat van een twaalf uur s'nachts is s nachts eens eentje in de bakkerij. Ja, en dat betaal je inderdaad voor vijf worstenbroodjes. Ja, dat is echt kunst. Ja, dus voor vijf worstenbroodjes betaal je 7,5 euro. En die kan ik inderdaad voor 1,75 bij de Aldi halen. Of bij, of bij de Lidl of wat dan ook. Alleen, dat is ambacht. Dat is van begin af aan van scratch zelf gemaakt. Dat ja. ja, we zaten net nog lekker de pizza te eten. Maar toen, moest, ja. toen heb je ook de hele zaak nou. bij elkaar uh, gevloekt. Nou, dat is niet waar. Nee, maar dit was echt dramatisch. Dit, en ik ben wel gestopt om de discussies aan te gaan in de horeca. Maar af en toe is het... Het, het is het probleem is ook dat er gewoon bijna geen goede koks te krijgen meer zijn op dit moment. En um, het, het is gewoon vaak... Weet je wat het is? Bij stelregel is, ik heb liever een goede pizza dan slechte caviar. En daar bedoel ik mee dat je gewoon heel veel restaurants hebt. Die proberen dan met schuimpjes van dit en krokantjes van zus. En ze kunnen ja. echt nog geen ei bakken, weet je. En, da en daar word je wel eens zo moe van. Maar wij zaten net in de pizzeria. En weet je, dat deeg was gewoon oud, het was taai en dat is, dat is gewoon zonde. En wat kost het nou, wat kost pizza bodem om te maken kost je geen kut. Het kost je wat bloem, water, gist en een beetje zout en een theelepeltje olijfolie. Weet je, dus het heeft niks met geld te maken, het heeft met kennis en liefde en aandacht voor je vak te maken. Ja, jij hebt wel hoe je een pizza moet bakken heb ik uh, oh. mogen begrijpen. Ik vind van wel, het er zullen ook mooie mensen zijn die dat verschrikkelijk vinden, maar die zeggen ik, ik zou, die doen het zussen zo, maar pizza's hebben wel mijn ding, ja. Dat, uh... Ja, met je, met je houtoventje. Ja, met mijn uitgestookte mobiele pizza over van de Stover, de Unie. Ja, dat is een mooi ding. Daar kan je mee gewoon. Daar ben ik gewoon mee naar Italië gegaan. dat ding mee, het vliegtuig in. De terugweg werd ik wel even eruit gepikt door een meneer met een heel groot geweer. <lacht> door een Italiaan. Ja, weet je, we zien wat die in die grote noordfeesttas van je zitten. Weet je, er zit dat ding erin. We moeten er toch even kijken. Wees die bang, ook zei hij. Nou ja, weet je, jij hebt een geweer bij je. Ik niet. Weet je, dus. dus dus ik maak dat ding ook. Hij zei, joh, wat is dat? Die Italiaan om 7 de ochtends op een vliegveld in, uh, op Sardinië. Nou, dat is nou een mobiele houtgestookte pizza over. Nou, ja, het was ijs gebroken, natuurlijk. Ja. Wat zegt hij? Ja, dat, was, dat was geweldig. Ja. Dus nee, eten, dat, uh, dat, daar ben ik altijd wel mee bezig. En uh, even ongegeneerd reclame. Op het kanaal van Staal en op Facebook, uh, op Skaveren, maak ik ook een kookprogramma. Ja, daar wilde ik net over naar. vragen, inderdaad. Want je, je maakt er allemaal filmpjes van. Je, je documenteert het allemaal netjes. En dan uh, weten de mensen ja. hoe ze dat zelf moeten doen. nee Nee, ik maak of... eigenlijk nauwelijks kookfilmpjes. Ik heb één keer met die over, dat was een commercieel dingetje. Uh, mijn workshop pizza gegeven. Maar het zijn eigenlijk uh, filmpjes over mensen die helemaal lijp zijn van eten. Die bakker waar ik het net over had, daar is het mee begonnen. bonte Smolders. Laatste week Leo Meisrak. Die zit in het tv-programma uh, Binnenste Buiten op Nederland 2 is dat. Uh, um, ja, ik ben 41, dus dan kijk je dat. En de, uh, dat is een jongen die heeft had, had een heel mooi restaurant in Utrecht. Die hebben we een dag lang gevolgd. We zijn op Sardinië ook uh, de casamatsu. Dat is kaas waar larven in lopen en die dat eten. En die dat weer uitpoepen. En daardoor dat Italiaan noemt dat de cremosa, weet je, die, die, die larven lopen daar doorheen, weet je, en die, die Poepen dat die kaas eruit en dat geeft een cremige, hele pikante smaak. Dat hebben we gefilmd. Uh, Rob van de Engel, uh, sommige mensen die dit luisteren zullen hem nog wel kennen als journalist. Um, hij uh, uh, uh, doet geweldige dingen met mooie Limburgse kloostervarkens. Um, uh, uh, ja, in die, maakt in die in die tonnen. Uh, ja, in die, in die, in die, in die, door, die vaten uh, waar hij dan ja. een soort van heeft gemaakt. Nou, dat vind ik heel leuk om te filmen. Dat is, heeft, dat is tweeledig. Dat is aan de ene kant een bucketlist dingetje, omdat het, daar ligt mijn hart bij eten. Dat is mijn passie daar weet ik het meeste van, uh, uh, maar het is ook om te laten zien ja, jongens, ik kan meer dan alleen uh, politici in, uh, in Den Haag met een roze plopkap lastig vallen of gekkies filmen op een demonstratie ja, weet je, dus. Ik wil wel even kijken. Kijk, er ja, is een je? mooi bruggetje gelijk voor je? Hè? Wie, is die, wie is die man uh, achter de plopkap, achter de roze plopkap? What does this guy? What makes him tick? Je, wie is die man achter die plopkap? ja, ja hey, dat him. is. Uh, uh, je houdt het van eten, maar wat zijn er nog meer? Want je bent wel iemand die van zijn vrije tijd geniet. Ja, nou, ik heb soms een beetje te veel vrije tijd. Ik ben, zoals ik al zei, een ordinaire zensspeler. En dat, uh, dat, dat, dat uh, is de ene keer drukker dan de andere keer. Ja, weet je, kijk, um, ik ben Utrechter. Uh, daar ligt mijn, grootste, dat is ook mijn grote liefde. Ik noem Utrecht altijd het Luca van de Lage Landen. Dus gaan, weet je, echt Utrechters die hebben allemaal één ding gemeen, hè? Die, ont die houden zo ontiegelijk veel van hun statie. Hagenezen hebben dat bijvoorbeeld ook, Rotterdammers hebben dat ook wel. Amsterdammers hadden dat, alleen er woont in Amsterdam gewoon geen Amsterdam meer. Die zitten tegenwoordig in Nek en en weet ik het allemaal. Dus uh, wat, wat, wat doe ik veel? Ja, ik, ik hou heel erg van de natuur die we in Utrecht heel veel hebben. Daar loop, daar loop ik graag doorheen met een grote joint in mijn bek. Daar ja, kom ik tot rust. Uh, ik kom graag in Duitsland. Uh, ik ben een halve Duitser. Ik hou heel veel van FC Utrecht. Weet je, wat wil je nog meer weten? Uh, dat zijn een beetje de dingen die ik doe. Ja. En dan uh, heb ik mijn werk voor geen stijl. Daarnaast geef ik wat mediatrainingen. Ik geef media adviezen aan, aan bedrijven. Gewoon ja, eigenlijk alles al wat betaald, uh, Jurjaan. Ja, je bent gewoon een ja. beetje met alles en uh, niks bezig. En ja, nee. ja, er zit niet echt een lijn in, uh, nee. Maar je, bent ook, je zou jezelf ook geen workaholic noemen, want je bent wel heel veel bezig, maar je, je weet ook wat ontspannen betekent. Mm -hmm. Je vindt het wel heel nou, belangrijk... Uh... voor mij is, is ja, ontspannen is we op vakantie gaan, dat lukt me niet altijd, vanwege de financiën, maar van de zomer had ik met mijn, mijn toenmalige vriendin een. Uh, Ontzettend mooie vakantie, 14 dagen met zo'n zo kever cabrio door de, door de bergen en de heuvels van Toscane rijden. Ja. En eten, eten en drinken. Weet je, dat je dan zit gewoon met Monte aan, de, met, je, met een prachtige vrouw voor je neus. En dat je dan gewoon een hele mooie fucking dure wijn krijgt bij je eten. Ja. En dat die vrouw dan zegt, joh moet je eens even kijken daar. Je zit op een soort balkon met heel mooie wijngaarden. Die druiven die je daar ziet hangen. Dat is waar deze wijn uh, vandaan komt. Weet je. Ah, dat vind ik top. Weet je, Italianen zijn ook gek op eten. Ja, weet je. Ja. Dat is... en je moet het ook delen, hè? Eten. Dat is in de overvloed. Dat, dat, dat, dat, dat, is, dat is het mooie van Italianen. Weet je. Schuiven aan een grote tafel aan. En je ik gaan eten en met eten. elkaar praten. Ze zeggen altijd wel sportverbroederd. Of, uh... Muziek verbroeden, dat is allemaal bullshit. Wat, wat sport, weet je, moet je eens, als je net een ja. marathon hebt gelopen, of een halve marathon, moet je eens proberen een goed gesprek met, met iemand te voeren. Of als je bij, uh, bij een concert van, uh, van Disturbed staat, dat je, weet je eventjes even de politiek gaat bespreken met iemand. Wat waar kom jij nou vandaan, wat is nou jouw achtergrond? Moet je met eten doen. Je, met eten ga je altijd met elkaar praten. Ja. En zo zitten er vaak mensen bij mij thuis, uh, waar ik het compleet mee oneens ben. dan Eten we en dan en lullen we. En er, er is altijd één regel, ik noem het al pizza mania. Uh, als we weggaan, dan geven we elkaar een hand en dan zeggen we tot de volgende keer. Met andere woorden, we, we, je, je mag daar alleen komen als je uh, uh, uh, het in je hebt om het, om, het, om het met iemand oneens te zijn. Ja. En dat is gelijk het hele probleem van Nederland de laatste jaren. We zijn compleet verleerd, het was niet alleen in Nederland, maar we zijn compleet verleerd om met elkaar ja. oneens te zijn. En daar ik ontzettend van. Wat nou, jij je interviewt... Want, uh... Je interviewt van links tot rechts. Ja, ja Zet... iedereen die ik die voor elkaar, een plopkap krijg, ja. De, de, de, de, de SP'er tot, uh, tot uh, Marten Bosma. Ja, van, ja, van Denk uh, tot Forum uh, voor over de Democratie. Uh. Nou ja, maar kijk, bijvoorbeeld tegen een Kajal Londeren ben je wat minder uh, lief dan voor de SP'ers. Die, die kan je ook wel waarderen. Nou, maar, ik, ik moet, als je het echt specifiek over de SP dus, hebt. Uh, ik zeg nooit op wie ik stem hoor. De, maar ze staan altijd wel uh, in, op een shortlist. Dus ze vallen ook altijd wel weer af. Uh, maar uh, SP'ers zelf, er is geen SP'er die niet voor zijn idealen in, in de Tweede Kamer zit. Ik is echt een opportunist. Ja, ja en uh, er, is ook geen, er wordt ook geen SP'er in Nederland burgemeester. Net als dat er geen PVV'er burgemeester wordt. Oh, en nou, daar... En, ja, er nou, veel bestuurders hoor. Dat zal je verbazen. oh ja, Leven wethouders veel... wel. Maar dat is een... Dan doe je mee in het college. Dat is ja. een onderhandeling. Maar daar zit hij zelf bij, Maar een burgemeester, een graafschap, een commissaris van de Koningin... Dat duurt nog een jaar of veertig voordat dat ook bij de PVV en Vorm van de Democratie en zo allemaal terecht komt met de SP. Maar SP'ers zitten er, zitten er stuk voor stuk. En ik geloof best dat de slangenkuil is daar intern hoor. Zitten daarvoor in idealen. En, uh, uh, en daar, uh, met hun afdracht van de dingen. Dat, dat, vind, dat vind ik wel wat waard. Dat, ja. uh, dat, uh, dat mag ik graag. Ze hebben ook, ook geen gelul met met, met Dus ze zitten over het algemeen... Uh, hoe zeg je dat? Uh, heb je de rechtstreekse nummers van, uh, van die gasten? Ja, ja, gewoon heel toegankelijk mensen zijn het. Ja. Mensen een beetje los. Terwijl het al allemaal academici zijn. Maar... dat is nee, wel, Le Lekker volks, lekker plat. Ja, ja. Maar terwijl het nee, we zitten op bepaalde zijn, dingen. Ja. Ben ik, kijk, uh, een van de basisdingen van de, de, de sociaaldemocratie, uh, uh, uh, waar ik op zich niet voor pleit, voor de sociaaldemocratie, maar zij natuurlijk wel, um, is de... Um, uh, is het referendum, hè? De, de, het volk betrekken bij beslissingen. En dat is door GroenLinks uh, en uh, PvdA ook te grabbel gegooid, door die, dat wetsvoorstel niet meer te steunen. Ja, maar helemaal, en zo komen we natuurlijk bij Casio Ollongren neer, door de D66. En die Ollongren is daar niet voor niks neergezet. Dat is een harde tante. Ja, en uh, en die, die houdt wel, je kan zeggen wat je wil, want ze houdt voet bij stuk. Ja, ja, ja. En kijk, en zo werkt dat in, in Den Haag. Kijk, dus, er zitten in elk kabinet, zijn een paar kut portefeuilles. Weet je. Waarom dacht je dat ze, dat ze toen uh, migratiebeleid, ik ben even niet hoe toen heten, aan Rita Verdonk gaven? Omdat het gewoon een ijskoude tante was. Ja, ja, ja, en die ja. trapte zich er wel doorheen. En dat is waarom ze deze functie aan mevrouw Longeren hebben ja, gegeven Die heeft één zegt... keer in het begin een fouten Rutger ge, uh, gemaakt, hè, dat ze, uh, ze dicht sloeg. Die heeft gelijk een mediatraining gekregen. En die staat een mannetje wel, hoor. En die staat er als een soort Margaret Thatcher. Dit is haar opdracht. En daar krijgt ze straks iets prachtigs voor terug. Want zo werkt dat partijkartel. Ja, je ziet haar nog wel doorgroeien in die zin. Ja, of dat per definitie in de politiek is, weet ik niet. Maar ik denk dat we dit kabinet we sowieso aan de vast En dan is het een beetje... Maar zou zij, kijk, want er zijn veel mensen die zeggen: van ja, Rutte die heeft, er nu, die heeft er nu heel lang gezeten. Buma heeft er heel lang gezeten. Hoe heet ja, die? kiezen er lang we er allemaal zelf. Ja, en Alexander Pechtelt heeft er lang gezeten. Oeh, anders ja, zit er al heel lang. Die stel zeker in het Op een gegeven moment ben je klaar. Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Uh, uh, of, of iemand. Uh, kijk, Zelstra uh, kijk, was natuurlijk nog lang niet afgeschreven. Nee. Uh, maar ja, die, uh, die had een iets te grote mond. Die kennen we ook in Utrecht goed. Uh, uh, terwijl, jammer, want uh, altijd goed voor een uh, goede quote, een scherpe quote, beste man. En nog een leuke sneer links. Maar of iemand klaar is. Wat Oh, er wordt waarschijnlijk stof gezogen hier. Oh. Ja, dat, dat oh en dat komt hierheen. Oké. Okay. Zullen we het anders maar even stopgooien? We wou een uh, pauze. Ja? ja. We nemen heel even de tijd om onze donateurs te bedanken voor een gullegift en u te informeren over onze online en offline community. Dank jullie wel, Herminia en Marij, voor jullie gullegift deze maand. Wilt u ook doneren? Ga dan naar battenvierenpodcast.nl en doneer. Wilt u bij onze evenementen komen en kennismaken met andere luisteraars, redacteurs en gasten bij de Podcast? Dan nou kan dat. Zoek ons op via Facebook en kijk bij onze evenementen wat er de komende tijd gaat gebeuren.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 houdbaarheid van de politici eigenlijk. Je zegt, het is ook klaar, ze zitten er zo lang. Maar, maar, maar als zolang mensen erop stemmen, dat ja. is, dat is, dat is aan, aan het volk zelf of die mensen er al lang genoeg zitten. Ja. En daar sta ik wel eens van te kijken, als je kijkt hoe D66 is omgegaan met het referendum en nu en zo, Dat ik als ik naar de huidige peilingen kijk, ik heb mezelf... Ik, ik, had, ik, had, ik had gedacht dat ze dat ze, ze, ze, ze klappen ja. uh, klap zouden krijgen. Ook omdat je dan... ...impulsie bij een vandaag en dat soort dingen, uh, uh, uh, dat de meerderheid van de mensen uh, uh, het referendum wel wil. Ja, nee precies. Het is, uh, het is echt het is te gek voor woorden dat die nog zo hoog staan. Ja. Maar uh, het is toch ook aan de politici zelf om op een gegeven moment te denken van nou ik, ik heb er wel zware ja, jaren jij... op zitten. Nou, nee, nee, natuurlijk niet. Het is toch hetzelfde als met een voetballer. Uh, uh, uh, als die nog steeds geselecteerd wordt en er nog steeds uh, een club is die bereid is om ja. ervoor te betalen. is dus met mij werkt ook. Zolang uh, so, uh, so er nog steeds een partij is die, uh, um, die mij inhuurt om een filmpje te maken in Den Haag of wat dan ook. Uh, uh, dan heb ik er nog op, van recht van spreken. wie ben jij dan te zeggen, is het na 12 jaar wel genoeg? Dat, dat is, dat is uh, aan de kiezer. Maak daar een fout mee. En je zal afgestraft worden door de kiezer. Nou, ik kan me ook wel voorstellen dat als je op een gegeven moment zelf denkt, dat is natuurlijk presteren op hoog, hoog, hoog niveau. Het is wel een vermoeiende, vermoeiende ja. job hoor. Als ja, ja. er een druk erop je staat. Ja, ik, ik weet niet, je zou, dat zou je zelf ook op een gegeven moment denken van nou, na... doei. Dat gebeurt toch ook wel eens. Ja, oh, dat gebeurt. Tuurlijk gebeurt ja. het heel veel. Wouter Bos ging toch meer tijd in zijn gezin besteden of wat. Ja, dan wat dan heel snel tot de scheiding kwam. Ja, maar. weet je, oh, dat hou ik allemaal niet in de gaten. Want zijn privéleven interesseert me echt geen zak. En ja, dat was meer tijd aan. Nou, ah, die, die had gewoon uh, slechte stappen ook gemaakt. Ja, maar goed, dat weet je. Maar de de dat. Bank. Kijk, Jesse Klaver, die is nu de man daar bij GroenLinks. En dan uh, uh, uh, die heeft nog wel even voor de boeg. Hè. Dus een jonge jongen en. Uh, Net uh, als het, het cherry ook en zo, maar ja, weet je, of het als de daar, ja, dat, dat is toch echt aan, aan het volk zelf. En als meer, maar natuurlijk zullen er zat wijzen, en even denken, nou, het is even mooi geweest, ik stop ermee. Ja. Maar wie vind je nou echt goed daar in Den Haag? Wie je goed vindt? Wie vind je nou echt goed, en je denkt van, nou, dat is, dat is leuk om mee te praten, die doet goed. Oh speelt, ja, maar, speelt, maar er is speelt, verschil die... tussen leuk om mee te praten of echt goed. Dat is nou, echt nou, gewoon nog... een goede gast, iemand waarvoor je in het bijzonder wil praten. Nou, de meesten zijn eigenlijk stuk voor stuk sympathiek. Um, ook met de jongens van Denk maak ik, een, uh, maak ik ook gewoon een, een, een praatje. Uh, weet je, nou komt de stofzuiger weer. Er komt de stofzuiger weer. er nou, komt we voor de tweede keer een uh, dreigende stofzuiger op ja. ons af hier. Maar je vroeg dus, ja, vroeg ja, wie vind ik een goede gast? Toen zei ik, nou ook met de jongens van Denk uh, <coughs> maak ik wel eens een normaal praatje. Dat is bijna niet geloven. Ja, ik heb, ik heb niet... Er is, er is wel een redelijk gelijk speelveld. Jesse Klaver vindt mij geloof ik niet zo heel aardig. Wel, ik, ja, ik heb helemaal niks tegen hem. Sterker nog vind ik eigenlijk dat hij het heel erg goed doet. Uh, het is niet de boodschap uh, die ik wil, die ik onderschrijf. Maar ik uh, vind dat hij het als politicus zelf uh, die hele show die ze eromheen bakken, dat ze dat wel heel goed doen. Laten nou, we wel weten, het is lang geleden dat, ze, dat GroenLinks uh, zoveel zetels had. En, uh, en, en, en nog een beetje. Ja, als business draait zegt super goed. Ja, ja, dat doen ze heel goed. Maar um, ja, ja, ik, vind, ik heb altijd wel, uh, hoe zeg je dat, een. een uh, uh, uh, uh, ergens toch nog wel een beetje respect voor Pechtelt. Omdat dat ja. altijd. Ja, omdat dat altijd een. Um, er is altijd wel een dingetje tussen ons, een soort wrijving. Ik weet niet of de respect van hem naar ons is. En je krijgt hem ook nog wel eens op de kast, dan gaat hij ineens dingen zeggen als, en daarom staat u aan die kant van de microfoon. Nou, dan ja, weet je eigenlijk dat je, hebt, dat je hem hebt vastgeluld, weet je, dan, dan wordt hij beetje, dat, dat, Nucleus, die arrogantie en, uh, in hem. Ja. Maar hij staat je altijd keurig te woord. Uh, uh, uh, er wordt nooit gescholden naar elkaar toe of wat dan ook, dat soort dingen. Daarom vind ik hem ook goed en, ik weet ooit nog een keer met het hele Trump-gebeuren over dat de decreet toen hè van de, de, de mensen, bepaalde, toegang, bepaalde mensen, bepaalde landen geen toegang meer hadden tot Amerika. En daar lulde hij zich helemaal vast, dat ik echt met de redactie heb overlegd. Uh, met Ronaldo van, joh luister, uh, ik, heb, ik, sta, ik, heb hier, uh, ik heb hier een interview met uh, meneer Pechtold. Als ik dat helemaal laat staan, dan duurt dat twee minuten. Dat is te lang voor in het filmpje, ja. want hè, dan is de kijker weg. Maar als ik erin ga knippen, dan gaan mensen zeggen, hé, hey, je hebt het in je voordeel geknipt. Want dat was echt een, een, uh, uh, dat was echt een tweestrijd uh, en ik won hem, glansrijk, want ik kreeg zelf sms'jes, uh, berichtjes van, uh, van D66. -zijde. Dan staat hij slap te lullen, joh. Dus toen heb ik dat helemaal laten staan. En toen besefte ik ook weer ineens uh, uh, wat de kracht van internet is ten opzichte van tv. Toen ik bij Poon zat, zag je gewoon heel vaak dat er gewoon een quote uit werd gehaald. Omdat het maar twee minuten twintig mocht duren. Ja. En daarmee met die ene quote haalde je eigenlijk je hele mooie gebalanceerde goede item onderuit. Ja. Ja. En nu ja. zie ik, doe ik het vaker laatst met dat akkefietje met, uh, met, met, met, met Thierry Baudet. Weet je, op internet, als het goed genoeg is, Kijk, moet je het mensen, gewoon laten staan. Mensen kijken naar Iedereen had het gezien toen... Van films. Bijvoorbeeld, en dat is de kracht van internet. Hey, heb je iets gedraaid wat niet goed is, zend je het gewoon niet uit. Nou, dat kan op tv niet, want je moet uitzenden. Dat is ook waar, uh, waar het mensen op een gegeven moment bij Poont, want ze moesten, moesten en moesten. En daar, ja, dat, dat lukt op een gegeven moment niet meer. Um, uh, uh, is het drie minuten leuk, is het drie minuten leuk, is het tien minuten leuk, is het tien minuten leuk. En dat is de kracht van internet. Ja, nou, want jij hebt jij filmpjes soms van, het, van een minuutje of twee. Maar je kan ze ook voor tien minuten. Ja, wat ligt er een beetje en, aan. En dan, dan is het ook wel, je wilde tien minuten wel, wel afkijken. Ik hoop het. Ik, ik, zo dankjewel. ervaar ik het zelf. Nou, daar uh... ben ik heel blij om. Wat een mooi compliment. Die schrijf ik zo meteen nog even op. Uh, uh, ja, dat, is, dat hoop je. En um, je kan dat natuurlijk zien in de analytics en zo. Weet je, waar ik nooit in kijk trouwens. Maar je merkt het vaak aan de reacties. Ook uh, Persoonlijk, nee, toe de mensen opmerkingen maken bijvoorbeeld over dat... Dat ding met, met, met Pechtocht, dat had ik helemaal aan het einde, twee minuten lang laten staan. En daar kwamen zoveel reacties op. En dan weet je, oké, okay, mensen hebben het uitgekeken. Mm -hmm. En daar zijn ook wel allemaal weer trucjes voor, hè, om de snelheid erin te houden. Dat mensen uh, uh, uh, waar hun hoofd is te blijven kijken. Maar je merkt dat dat uh, regelmatig gewaardeerd wordt. Ja. Hey, ik zat te denken van... Wat, wel, nog even terug naar, uh, naar die politici die je uh, wel of niet sympathiek vindt. Mm -hmm. Wat vind je er bijvoorbeeld bij, die, uh, bij de christelijke partijen, ik bedoel, SGP CU. Vind je dat daar nog wel wat interessant? Uh... Ja? Uh, de heer Van der Staaij is een bijzonder vriendelijke, tegelijke man. Bisschop wordt een beetje uit van in ieder geval van onze microfoons nou, niet weghouden, die, die spreek je gewoon niet zo fijn. Uh, Albert Dijkgraaf is een bijzonder aimabele man. En sterker nog, ik kan het in heel veel punten ook met ze vinden. Ik, uh, uh, ik niet dat ik. Uh, ik zit dat anders in het geloof dan dat zij zitten. Um, Je zit wel in het geloof? Nou, in het geloof, in het geloof. Uh, ik, ik, uh, laat ik, zo zeggen. ik zit altijd een beetje in dat zeg maar. Ik, ik, ik vind het allemaal wel prachtig. En ik, ik heb daar ergens... Ik wil mezelf ook geen iets noemen. Ik, ik mag me graag toch enigszins laten leiden door de, door de tien geboden in de Bijbel. En daar, ik vind het een mooi boek. Maar niet lang niet alles van klopt natuurlijk. Maar ja... Het, is, het, is, het geloof is gewoon heel lastig. Het heeft ook niet voor niks het geloven. Het is heel slim opgezet. Dus, dus dat heb ik wel. Ik heb er eigenlijk ook een graftakkenhekel aan om te vloeken. Maar ik doe het wel heel veel. Er zijn zelfs hele filmpjes van dat ik alleen maar vloek. Dat vind ik. Weet je, ja, weet je dat. Tom Staal, zeurde Kankt. Nou ja, dat, dat niet. Weet je, ik vind dat voor het typisch dat je dat niet zegt over kanker. Kanker is een verschrikkelijke ziekte, dat weten we allemaal. Ik heb er heel veel al uh, niet dichtbij gestonden weg moeten dragen. Dus uh, dat, uh, dat is heel verdrietig. Uh, maar toen ik vorig jaar een keer op Vredeburg in mijn eigen station twee, uh, uh, twee eieren op mijn kop geknald kreeg. Van een paar kansparels en ik tekenen. er even een uh, kanker uit gooide vond ik het wel heel typisch dat ineens in de comments, de moraalridders, we zeggen altijd we lezen de comments, dat doen we toch echt wel, dat ineens de moraalridders gingen zeggen over dat, die, dat ze het eigenlijk erger vonden dat ik kanker zei, dan dat ik eieren op mijn kop kreeg. Ja, en ik zal ik je een, een persoonlijk verhaal vertellen. Ik, zit, ik probeer elke thuiswedstrijd van Utrecht, probeer ik, probeer ik op de Bunningsij te zitten. en Daar zitten we al jaren met hetzelfde groepje, met Martin, met Jeroen. En twee jaar geleden kwam er Marco bij. En ik, um, ik zit bij Jeroen op de eerste rij achter het doel en achter me zitten Ma zit Marco en, um, en, en Martin. En zoals bij Utrecht is het voetbal niet altijd best, dus er wordt flink ge gevloekt, gekenkerd en alles en nog wat. Dat is een beetje ook waarom je er zit om eventjes je, je, je, je agressie eruit te gooien op zondag. En, uh, uh, en het is pauze en Martin en, uh, en Jeroen. Die, uh, uh, Martin en, en Marco, sorry, die gaan, uh, die gaan een broodje worst halen en een biertje. En Jeroen die begint tegen mij te stellen. Ja, ja, ja. Uh, Marco, uh, ja, triest verhaal. Kanker. Die hebben ze uh, anderhalf jaar geleden nog een half jaar gegeven, maar uh, gaat nog verdomde goed. En is, uh, komt, in haar, komt dus weer het voetbal en ik zegt: zeg dat even voorafgaand aan de wedstrijd. Dan hou je daar rekening mee. Dat is natuurlijk heel hypocriet ineens als je achter je zit met kanker, dat je er niet mee gaat gelden. Maar dan ga je er wel over nadenken. Marco uh, voelde zich vorig jaar bij de laatste wedstrijd. die we episch wonnen van, uh, van AZ en zo Europa ingingen. voelde hij zich zo goed dat hij Ik koop een seizoenkaart. Ik koop weer een seizoenkaart voor volgend jaar. En ondertussen had ik hem al gezien met zijn dochters en al. En hij zag er ook goed uit. En vorig jaar, of <coughs> ja, dus 2017, het einde. We hem, uh, is hij nog één keer met Martin mee geweest naar. Ajax-Utrecht in de arena, die Utrecht won. En dat is de laatste is keer mooi, geweest. En uh, um, tijdens uh, de wedstrijd die uiteindelijk afgelast is, utrecht Feyenoord heeft hij uh, uh, de dag ervoor is die overleden. En dan ga je heel erg zitten van, uh, over, uh, daar weer over zitten nadenken. Want dat is triest om te zien. Mm. En dan besef je wel dat de vloeken daarmee, schelden daarmee, voor heel veel mensen echt heel kut is. En dat je wel heel stoer kan zeggen, dat interesseert me niet. Uh, wat andere mensen, daar moet je maar tegen kunnen, uh, we worden nou allemaal maar eens gekwetst. En ik heb mensen die zeggen, de NS moet niet meer zeggen, aanrijding met een persoon, door de, daar, vandaar de vertraging. Want ik ken iemand die voor de trein is gesprongen. dat gaat me ook weer te ver. Maar dan ga je daar toch wel een beetje Zweepen, over nadenken, ja. weet je. Ja, het, het is aan de ene kant hypocriet, ja, andere, weet je, iedereen, het voelt er wel eens uit. Ja. En dat is kut, je krijgt het er niet van, <kwijnt> het, is niet, het is niet leuk, je bedoelt er verder niks mee, je wenst het iemand niet toe. Het voek gewoon uit. Maar het hypocrieten moet ik er wel bij zeggen dat een, een paar jaar geleden Henny de tank overleed. En Henny eh, was een, een voetballer van FC Utrecht geweest die was overleden aan kanker. Of die ging overlijden aan kanker, ik moet, moet goed zeggen. En dat was een held van ons, omdat hij in de epische wedstrijd voor de Europa Cup tegen Real Madrid geloof ik ergens in de 60e minuut echt werkelijk een doodschop gaf aan de, aan de aanvallen van Real Madrid, waardoor iedereen geweldig vond en hem ook dus Henny de tank ging noemen. En die zijn, zat dan als laatste wedstrijd in het stadion en allemaal collectebussen, KWF en alles. Iedereen daar braaf geld te stoppen. En Henny zijn grootste wens was het woord kanker uit de stadions voetballen. Ja. En iedereen, uh, men, stilte, een minuut stilte, en brave, ja, knikken. Nou, en zeker met ons voetbal. Dat duurde tien minuten en ze vlogen weer om je oren. Ja, en zo ja. hypocriet is het ook. Dat, maar, dat even uh, uh, uh, als persoonlijke nood. Verder nog vragen? Ja. Nou, we, zitten we, even, we zitten even op een ander spoor nu. Dus ja, het nee, is vraag dan, nee. wat je wil hoor. Ja. Nee, ik, ik vind het wel even leuk om terug te gaan, want um, ja, daar kennen we je natuurlijk van. van die, die man die op, op, op, op, op het Binnenhof uh, uh, dold met de klopkap. Ja. Wat vind je dan van? Dat vind ik wel een interessante persoon. Wat vind je van Menno de Bruine? Ah. Menno de Bruine van de, de persverlichter van SGP? Juist. Ja, uh, uh, uh, ook een aimabele man, hij, ik zie hem niet veel bij de betatbalie, dat doet meestal Arno Kroos. Ook een hele aardige gozer is, uh, is een jonge jongen, begin dertig denk ik, een hele aardige gozer. Uh, ik heb niet veel met Menno te maken gehad, uh, maar nee? absoluut geen onaardige man, uh, altijd flamboyant gekleed, een beetje zoals jij, weet je, een ja, ruikje ja, ja. en, en, en dat soort dingen. Dus, maar Wat ik verder van hem moet vinden, ja het is een persvoorlichter, dat maar doet hij voor mij moet, heel goed. Maar babbelt niet zoveel zo met jou dus? Ik kan me, er ik me niet me herinneren ja. dat Menno en ik een gesprek langer dan drie minuten ooit hebben gevoerd. Nou, op die manier. Nou, Hij is toch best wel een begrip daar op het binnenkort. Ja, maar dat is ook een goede vent verder. Maar dat, daar kan ik er nog twintig van noemen ah. die, goed, die aardig zijn. Maar wie zijn nou nog meer een beetje de meubelstukken daar? Meubelstukken? Ja, want ze noemen Menno is, is HET meubelstuk ja. van... van, van, van ja, dat is wel de oudste inmiddels. Uh, volgens mij is het Kees van de staai Is dat een nesthoort? Is, is dat degene die het langst in de kamer zit op dit moment? En... Um, ja, Asscher heeft natuurlijk hiervoor nooit in de kamer gezeten. Die kwam als minister binnenzijden. Ja, wat zijn de meubelstukken? Uh. die mensen die echt een begrip zijn daar. Uh, ja, Bosma overdoen. is een begrip. Bosma. Ja, dat is die interviewen je ook vaak. Misschien. Ja, natuurlijk. Maar weet je, weet je wat het is? Iedereen heeft zijn portefeuille. Maar elke partij heeft ook altijd wel één iemand waar je eigenlijk alles aan kan vragen. Vaak zijn dat de lijsttrekkers. Uh, bijvoorbeeld D66, Kees Verhoef kun je ook alles vragen. Uh, Jasper van Dijk, Ronald van Raak, die geven ook echt overal antwoord op bij, nee, uh, bij de SP. En dat is een beetje Martin Bosma bij, uh, uh, bij, de, weet het, bij, uh, bij de PVV. Uh, uh, uh, ja, die zorgt nog wel eens voor het comic relief moment. We hebben ja, ja. ook wel een mooie vergelijking. En het is een, een leuke vent. Het is een aardige vent. Maar dat weet je, nogmaals, Machiel de Graaf is ook een aardige vent. Harm Beertema is ook een hele aardige vent. Jasper van Dijk is een aardige vent. Uh, tot op een bepaalde hoogte is gekke gekken uh, en af en toe ontzettend enge koezoe. En Uster ook geen onaardige vent. Weet je, uh, een mooi momentje wat me ja. een keer opviel. De camera die had dat niet gevangen verder, maar. Dan zie je zo'n Wilders en uh, Klaver, die zie je uh, bettelen in de kamer. Dat gaat af en toe hard tegen hard. Uh, zo pech tot hij er tussendoor komt. En op een gegeven moment, uh, uh, Wilders staat klaar om een interview te geven. En achter hem langs komt, komt Jesse Klaver lopen. En die geven elkaar even zo'n you know, zo soort low five achterlangs. Hey, dat was oké okay, hè, weet je. Ja, Met ja, de knipogen ja. in zijn lachten bij, dit en dat. Denken jullie nou echt dat, die, dat, dat ze elkaar ook... Op het moment dat, uh, dat ze niet meer in debat bad zitten voor, voor te vis uitmaken. Nee, dat hou je niet vol. Nee, maar dat is toch ook niet zo. Dat is dat ook niet zo. Ook Ruim ik straks voor je op. Straks? Ja, doe ik voor jou okay. opruimen, oké? Okay? Ja, okay, top. Oké, okay, nou dit was het geen stofzuiger. Dit was gewoon een dame die wilde de dropjes afbakken, Dat u wel weet ja, wat er gebeurt. Maar weet je... echt af. Ja, en uh, dat deed ze ook keurig. Maar nee, dat is het, cool. weet je, dat is het, dat is het, dat is het met allemaal, Het uh, uh, is gewoon een enorm amicabele omgeving. Ja, ja ik, ik, ik, ik, ik heb met niemand daar persoonlijk moeite. Uh, maar ik ben wel, ik, ik, ik, ik heb ook privécontact met Kamerleden. Ik ga ook niet zeggen welke dat zijn. Zit, want het zijn verschillende, Er zit aan de linkerkant, zitten zit aan de rechterkant. Alle uitersten. Uh, dan ga ik wel eens mee naar een concert of we eten wat of wat dan ook. ja, yeah, ja. Yeah. En die weten allemaal dat op het moment dat die camera aangaat en ik moet ze slopen, dan sloop ik ze. Dan sloop ik ze. En dat, dat, dat zal ik bij Thierry ook doen als je met iets achterlijks komt. Weet je, ik zeg dat omdat heel veel mensen ons zien als een soort, soort uh, uh, kanaalvervolger ja, en dat snap ik ook wel. Maar ja, weet je wat het ook wel is? Ze geven op dit moment erg interessante TV's ze liggen gruwelijk vergrootglas. Hmm. Dat liggen ze al een tijdje. Ja. Uh, de, de dingen die je bij de LPF zag, zie je in iets mindere mate nu hier ook. Maar ja, met, hoe ze met de, met de pers met de PVV omgaan dus gaan ze nu ook met... de je met Chris Alberts hebben we het erover uh, over gehad. Het is oh, nou, daar gaan we het niet over hebben. Het is, het is, nee. <laughs> nee, maar uh, ja, het is inderdaad, het is deel, ze doen deels stomme dingen, maar het wordt ook allemaal enorm uitvergroot. Ja, ja, dat is, ja. Dat, dat is uh, zelfs als met Trump, ik, bedoel, ik ben geen Trump-fan, laten we dat even voorop stellen. Uh, maar um, uh, ik zag wel een leuke tweet voorbij komen. Ook oh, die is wel wat gechargeerd. Uh, die was gericht aan Obama. Die had iets gezegd over de wapenwet. Naar de aanleiding van, de, van die schoolshooting laatst. En toen zei hij. Wat heb jij gedaan in die acht jaar tijd? Want er waren er ook 124. Je kan nu wel lekker over je, over je graf gaan regeren. En zeggen. Nu moet er wat gebeuren. Maar je bent acht jaar president geweest. Toen hoorde je ook niet. We waren er ook 124 schoolshootings. Ja, ja, ja, ja. En ook dat is gechargeerd. Maar dat, uh, uh, dat is wel hoe het werkt en wat je, ik had daar een stukje over geschreven op Facebook toen met dat hele Jernas verhaal uh, die inderdaad niet al te snugger uh, iets aanhaalde, was het punt niet, op een gegeven moment niet meer zozeer uh, uh, uh, wat, uh, wat hij nou zei, of dat nou eens is, maar men vond dat Thierry daar afstand van moest nemen. Ik zag daar een kwartier lang, ik ging een beetje op een afstandje staan, ik krijg mijn quote toch wel, zag ik daar gewoon, mee. ik zag mezelf af en toe. Ze waren aan het, met z'n allen, hè, van, de, van, van BNR, RTL, Nieuwsuur, ja, ja, ja. waren ze aan het inhakken op Thierry en Theo. Met, fijn, met een kwartier lang, honderd keer dezelfde vraag. Zelfde antwoorden. En dezelfde antwoorden. Oké, ik zou okay, dat jullie dat eens wat vaker deden. Ja. Ook bij andere partijen. Want meestal is het gewoon een of andere tele-cursus ja, waar je naar zit te kijken, waar iemand zijn verhaaltje mag vertellen, hoe hij vindt dat hij iets in elkaar moet bouwen. Weet je, ja, weet je. Ik, ik heb daar niks mee. Ik vind er geen zak aan om naar te kijken. Moeten zij doen. Als er miljoenen mensen kijken, dat prima. Natuurlijk. Nee, maar op het moment van Thierry. Is ja. Iedereen zit daar bovenop. En op een gegeven moment denk ik, nou weet je. Nu hebben jullie een kwartier lang de kans gehad. Als je nou echt wil leren hoe je een politicus wilt slopen. Kom een, een middagje bij mij in de leer. Want dit gaat nergens over. Ja, ja, ja. En ik schuif zo aan die zijkant. En ik ga ze ja, een rustig met kijk, Thierry we hier, praten. We hadden het hier over met Patrick Kik ook. In een uh, eerdere aflevering. En daar vroegen we ons ook af van hoe. Hoe krijgen ze het voor elkaar inderdaad? Om die 15 minuten lang dezelfde vragen te stellen, dezelfde antwoorden te krijgen. Terwijl, het, terwijl er, er zoveel nog op te zoeken valt. Ja. Scherper te vragen valt. Er is gewoon, ze hebben gewoon hele, er zijn niks wijzer geworden ervan. Nee. En dan heb je gewoon hoeveel ploegen stonden daar? Ja, er is ook een tien zeker. Niet alleen maar camera ploeg, ook radio hoor. Ja, nou ja. ja, ja ik kreeg wel een goed gesprek met Jerry. Hè. Toen ging, ging die lieve leuke meid waar ik altijd een oogje op heb gehad. Van Nieuwsuur, jullie gingen zich er nog even mee bemoeien. Toen dacht ik, ja weet je, ik heb jullie een kwartier lang de kans gegeven. Mag ik nu even? Ja. En ik kreeg wel een normaal gesprek. En dat, dat, is, dat snap ik ook alweer. Thierry zegt, ons, bij ons wat gemakkelijker voelt. Dat is toch wel is toch eerlijk meer aan zijn kant. Ja, maar als je kijkt naar die maar vragen die zo ja, stelt. Ja, dat, maar mij ging mij de mail, maar, oké, jullie doen allemaal dat. Dan ga ik het dus even op deze manier proberen. En dan komt er wel een gesprek uit. Ja. Dat werd bijzonder gewaardeerd. Maar vind je dat er ook, Wat vind je dat er allemaal mis is eigenlijk in de journalistiek dan in zo. Nederland? dat heb je even. Ik weet het. Er wordt echt wel goede journalistiek bedreven. Jongens van één Vandaag doen het echt heel goed. Dat ben ik serieus. Radiojournalistiek Argos is echt een van onze betere programma's. Als je kijkt, een paar jaar geleden verstond Zembla zo verjaar. Toen hadden ze een nachtlang allemaal hun grote zaken. Ik denk, ja, weet je, kunnen wel onze grote bekken hebben. Want het is allemaal kut en kloten bij de NPO en weet ik het allemaal. We hebben echt wel hele goede journalistiek in Nederland, absoluut. Ja. En, uh, maar als je echt kijkt naar de dagelijkse journalistiek, uh, hoe dat daar gaat, vind ik het vind ik het jammer dat ik vind het jammer dat Poont zo goed als weg is. Omdat dat. Ja, je kan zeggen van Rutger wat je wil. Uh, Rutger en ik zijn absoluut geen vrienden. Uh, ik, heb, ik haat hem ook niet, zeker niet. geen onaardige jongen uh, persoonlijk. Uh, maar wat hij voor ons gedaan heeft, is de weg bewijs. Hij heeft voor ons de boel opengebroken voor ja, mensen ja. als Jan Roos ja, en alles. Ja. Alleen, Jan Roos, ja, die is eruit. Weet je, die, hè, dat heeft ik zelf toegeven, die tracht de, de politiek in te gaan. Weet je, maar Jan Roos die had je voor aan het remmen, de snelle reactie, de goede grap terug. Weet je, die, daar had je Jan en vaker hing ook de microfoon bij Jan dan bij de geïnterviewde. Rutger, die sloopte vroegere mensen, eh, politici, erg goed... Eh, maar dat is wel een beetje voorbij. Die heeft een beetje geprobeerd als een imago te werken, dus dat is ook weg. Is hij is heel te netjes geworden. Ik heb geen idee waar hij het over heeft. En, en dan zou ik eens heel arrogant zeggen: want de meeste politieke filmpjes van ons worden tegenwoordig beter bekeken dan die van Rutger. De enige die nog wel eens iemand in Den Haag sloopt, dat ben ik. Ben jij, ja. Maar dat ik dat kan doen, heb ik aan Rutger voor 100% te danken dat hij dat heeft opengebroken. Maar ik ben op dit moment de enige die nog wel wat doet die dat nog doet in Den Haag. Dat is misschien heel arrogant te zeggen, maar dat is wel zo. Hoe lang blijf je dit nog doen? Ja, uh, ik, ik, hoop, ik hoop nog lang. Um, Den Haag is ook wel een beetje een hobby. Dat is ook een beetje, komt ook een beetje uit gevoel. He, dat, hoe die gasten, de dus cherry stonden in te hakken, word, altijd aan mij, word ik altijd van beticht dat, je, dat ik te vaak in de emoties zit. Jammer dan, weet je. Ik, ja, ik zit af en toe in de emoties, want als je fucking als een vrouw en met een fake news club in, in, in Brussel aan onze vrije gemeenschap komt, dan kom je dus aan mij. En dan, ja, dan, dan, dan, dan gooi ik daar emotie in. Jammer dan. Als je, weet je, als, als dat niet journalistiek veranderd is, dan kijken een heleboel mensen naar die dat wel vinden en die dat heel interessant vinden. En zolang er nog steeds een opdrachtgever is die daarvoor betaalt, <coughs> blijf ik dat nog wel even doen. Vind ik dat gewoon heel erg leuk om te doen. Als ik, en daar ben ik ook heel eerlijk in, als geen stijl zegt, joh, waar gaan we gaan met die met anders verder, uh, uh, weet je. Uh, en ik zou dat uh, uh, uh, op YouTube gaan doen. Jij ja, zou voor jezelf verder willen ja, gaan. Nee, nee, helemaal niet. Oh, nee, je vindt... Dat gaat eerst niet. Nee, dat gaat, dat, dat, daar heb ik het bereik niet voor. Dat, dan, <coughs> dat, wat, uh, Jan Roos ging het met zijn uh, <coughs> excuse, met zijn, uh, vlogs doen, dat is nog niet eens zo slecht. Ik vond er geen zak aan, maar er keken heel veel mensen naar. Alleen, daar heb je een hele lange adem voor nodig. Ja, ja, ja. En dat, ik ga dat niet redden, broer, met die koopprogramma's die ik dan maak, waar we het in het begin over hadden. Kijk, vind het leuk hond, nou, weet je. Nee, vind je het gewoon leuk. Maar stel... Je moet wel dingen doen die je leuk vindt. Ja, weet je? Stel je, bent, stel je hebt geen stijl, je blijft, je blijft gewoon geliefd en gewenst. En, en, ja, dan blijf ik daar toch lekker. En je blijft daar lekker. Hoop je dan ooit ook een begrip te worden op de, in Den Haag? Ja, zegt dat ik geen begrip ben. Nee, dat is... Uh, uh, nee, dat je echt, dat je, dat je ook je. een stukje, dat op een gegeven moment waar je ja, dat is... Dat is stom. Nou, uh, uh, ja, ja, weet ik. nou, dat vind ik een beetje raar ook om over jezelf te zeggen, maar een begrip niet. Weet je, ik doe mijn dingetje met geen stijl en uh, we hebben het soms uh, qua views we hebben het een tijdje heel moeilijk gehad. Dan is het heel hard werk om, daar weer, uh, um, om dat omhoog te krijgen. Uh, dat gaat nu aardig, uh, dat, dat blijf ik doen, maar een doel om een begrip te zijn, dat mag nooit een doel op zich nee, zijn. Maar zou, zou, zou het je... Zie je het gebeuren? Zou je het leuk vinden? Ik word geen... Mee. Nee, maar ik, ik word nooit... Dat je een ik, beetje blijft hangen dat je nog... Uh, je, nog... Uh, ja. Dat ik zelf een meubelstuk word. Dat je zelf een meubelstuk uh, wordt. Uh, ja, nou journalistiek ja, Een meubelstuk. Ik, ik, ja. Voorlopig blijf ik het gewoon lekker doen. En uh, zolang mensen dat nog leuk vinden. En uh, ik heb het idee dat we, dat we gewoon in Den Haag van de laatste tijd beter bezig zijn. Uh, en, uh, en dat daar behoefte aan is aan die vorm van journalistiek, omdat die er gewoon niet mee is. Ja. En, en dat, dat vind ik ook jammer. Want ik had, ik had serieus liever gezien dat Poont wel een succes was geworden. En dat ze nog steeds van elke dag een po zouden maken. Maar wij liepen op een gegeven moment, toen ik bij Poont liepen gewoon met drie man liepen in Den Haag rond. Joh, ze, konden, ze konden geen deur uitlopen of die roze plopkap die hier ja. weer weg. Ja, ja, ja, en dat ja, ja, ja, vind ik wel jammer dat dat weg is. En da daar wil ik wel op blijven, maar... Kijk, ik, ik, ik, ik ben ook niet de jongen die gevraagd wordt voor nieuwstafels... Uh, als, uh, uh, ...of om voor Jinek programma, uh, uh, itempjes te maken. Dat, ik denk niet dat ik daar heel erg goed pas. En dan is, het, uh, dan is Geen Stijl is wel uh, de club waar ik wel echt heel erg goed bij pas. Ja. Hé, hey, we gaan een beetje richting het eind. Oh, wat fijn. Wat ik wel bijzonder vind, ik heb in het hele gesprek... Ik heb, ...heb ik op geen enkele manier kunnen proeven waar je nou inderdaad politiek staat... Okay. En dat wil je ook niet zeggen. Maar waar ja, staat, dat verschilt gewoon. Ik ben echt, ik ben echt een zwevende stemmer. Uh, zeker lokaal. Dat is bijna. Ja. Uh, uh, volgende week ergens. Uh, op dit moment is het... Uh, uh, uh, gemeenteraadsverkiezingen zijn de meest belangrijke verkiezingen die er zijn. Dat snappen heel veel mensen niet. Maar dat is namelijk de verkiezing waar je het meeste directe invloed hebt. Op het meest microniveau. Ja. Dus, dus, maar echt, dat, dat wil ik mensen even niet. St, meestal stemmen mensen natuurlijk wat ze landelijk ook stemmen. Ik zit echt, kijk in Utrecht, wie wil ik? Weet je, Waar ga ik naartoe? Ben ik nog niet over uit? En dat is met de verkiezingen ook zo. Maar uh, je hebt in du, ik ben een Duitser. En in, in Duitsland, uh, en dan weet ik even niet meer wie het, wie het, wie het, wie, van wie de quote kwam, maar dat kan ik nog voor je opzoeken een keer. We hebben gezegd, uh, uh, zegt weer, acht zijn is: geen socialist had geen hert. Om het weer is. Om nog immer uh, socialist. Had keine heren. Ja, geen heren, ja, ja, ja. Heeft geen, geen verstand. Weet je. En, en het uh, vreemde is. Ik ben. Uh, toen ik 16 was. Social. Was ik heel erg. SP. En links. En tegen. En dat. Nou op een gegeven moment schoof dat een beetje naar de rechterkant. En nu. Heb ik af en toe het gevoel. Dat ik wat meer. Naar de sociaal liberale kant begint. Toen dat ik. Dat ik het. Um, uh, het fijne van de rechterkant vindt... dat er meer ruimte is voor discussie... en andere meningen en dergelijke... dan bij links. Maar dat ik het... Uh, met als ik kijk naar de... toekomst... Kijk, links heeft natuurlijk... In de uh, aarde verpest, maar dat... het sociaal aspect van wat beter... op elkaar letten en beter voor elkaar opkomen... dus af en toe is wat vrijwilligerswerk... doen, wat, hè, de, de, dat met is bij sociaal... alleen liberalen dat we... In, nou, even, wat minder naar de overheid zouden kijken, maar... Wel, wel gewoon dat er wel... gewoon die faciliteiten er wat meer zijn... Uh, uh, da daar zit ik dan vaak weer een beetje recht niet link Kant. maar die zeggen vaak van die stomme dingen maar bedoel, een beetje sociaal, ik weet het dus niet ja, sociaal conservatisme een... uit... sociaal conservatisme nee. een beetje gezond verstand van ik... rechts en, en, en het uh, ja dan zou je dus moeten uitkomen bij de D66 en dat is natuurlijk ook niet goed nee, maar die zijn ik, ook maar niet dus ik weet het gewoon het elke geval. keer niet nee maar ik weet het dus elke keer niet en ik en, uh, kijk, in Utrecht uh, uh, zet, ik doe ik heel veel vrijwilligerswerk en als ik de mensen die daar zie, zijn ze vaak heel links. Ja, en dan ben ik daar bezig en sta stad. ik te koken en te doen voor, voor mensen. En dan hoor ik ze achter me, is dat die lul van? Daar ga ik een t-shirt van maken. Ja, inderdaad, ik ben die lul van. Ja, ja, ja. ja, Wat, ja. vind vinden dat heel gek dat ik dat doe. Ik maak serieus weken, 30, 35, soms 40% van mijn werkweek besteed ik aan vrijwilligerswerk. Want dat vind ik fijn. En ik vind het fijn als we namelijk... met z'n allen dat wat meer zouden doen... daarop zouden, zouden letten. Dus, dus even bij bejaardenhuizen... langs. We kijken ze om naar de... Naar de, naar, naar, naar de verslaven. Nu in Utrecht... lopen ze weer te zeiken omdat er een metodonkliniek... komt. Ja, het ding moet ergens staan, mensen. Ja. Het moet ja. ergens staan. En daar... En dat klinkt... heel links en slap, maar daar... mis ik echt wat, wat sociaal wat gevoel... met zeggen. elkaar. Daar valt ook wel wat voor te zeggen. Ja, nee... Dus het zo, uh... Ja, maar dat ja, zo zit ik helemaal in elkaar. Alleen links heeft het gewoon in al die jaren, zo al de afgelopen 60, 70 jaar, zo godschuwelijk verneukt. Weet je? En, dan, uh, uh, en dat, uh, en dat uh, gebeurt dus dat ik dan toch op het laatste moment valt dan zijn SP toch weer af. Weet je? Ja. We gaan afronden. Nog één ding. Oh, toch nog één ding. Een allerlaatste ding. We doen sinds kort doen we een doorvraag. Oh, Chris nee. Uh, ja? ja? Aan wie? volgende gast die, uh, die er gaat komen. Is het een lekker wijf of niet? Nee, het is geen lekker wijf. Oh, het is de vent. Nee, het is, uh, het is inderdaad het is een vent. Het is Rico Brouwer. Wie is dat? Van uh, de Piratenpartij. Oh, Christ. Ja? En we gaan met hem praten over, uh, tenminste, wanneer dit online staat, staat dat ook al online, maar hij krijgt de vraag nog. Met hem praten over. Maar waarom heb je geen doorvraag gekregen? Omdat we het sinds nu doen. Oh, ik ben de eerste doorvraag. Dus ik moet het vragen aan Rico Brouw van de Piratenpartij. Die notabene nog eerder online staat. Dus eigenlijk oh ja. moeten de, de vraag daar een soort tijd reizen. Weet je, je, je, je, je, je zoekt het maar uit in je montage. Ja. De vraag is heel, beste Rico. Is Rico van over, over de sleepwet. Oh, het moet over de sleepwet gaan. Ja, dus daar gaan wij het over hebben. Oké, okay, maar mag ik niet gewoon wat aan Rico vragen over ik mag de Piratenpartij? Oh, fijn. Ook.